De NS is positief en benadrukt de positieve trend, maar de vakbonden zijn ontevreden. Volgens de bonden dalen de cijfers doordat personeel inmiddels niet eens weer de moeite neemt om bedreigingen te registreren. Van de beloofde maatregelen om agressie te voorkomen zou weinig terechtkomen. Bij het internationaal strafhof in Den Haag begint vanochtend het proces tegen oud-president Bakbo van Ivoorkust. Hij staat terecht voor moord, marteling en verkrachting tijdens de burgeroorlog in zijn land in 2010 en 2011. Bakbo werd bij de presidentsverkiezingen van eind 2010 verslagen door Alassane Ouattara. Er ontstond een strijd tussen legers van Bakbo en Ouattara, waarbij zeker 3000 mensen om het leven kwamen. Voor de Griekse kust zijn 11 migranten omgekomen. Zeker vier jongens en drie meisjes overleefden de oversteek vanuit Turkije niet. De kustwacht wist tien anderen te redden. Eerder deze week kwamen voor de kust van het eiland Kos ook al zeven migranten om het leven. Er zijn dit jaar al tientallen migranten verdronken bij Griekenland en Turkije. Het gaat voornamelijk om mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Het longkankermedicijn Nivolumab zit vanaf maart in het basispakket. Minister Schippers heeft na ruim een half jaar onderhandelen met de producent een akkoord bereikt over een lagere prijs. Eerder adviseerde het Zorginstituut nog het middel niet te vergoeden omdat het te duur was. Het medicijn zorgt ervoor dat het eigen immuunsysteem de kankercellen gaat aanvallen. Ongeveer 1 op de 5 patiënten reageert goed op het middel. Volgens het Zorginstituut leven patiënten na een behandeling met Nivolumab gemiddeld ruim drie maanden langer dan met het huidige middel. Dat het weer nog zonnig. In het zuiden en westen wat sluierwolken en het wordt 8 graden. Morgen bewolkt en wat regen. Veel wind en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroer en Hoevelaken nog 4 kilometer. Op de A9, Alkma-Amstelveen, bij Baddoverdorp 5... de A12, Utrecht-Den Haag, voor Voorburg 5 kilometer. Alle rijstrokken zijn weer open...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 It's got me wide Girl, you got to be right Killing in your Levi's High on your lovings Got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby Don't you wanna rally again? I find found a row with no name Way back in the slow lanes. Skies dropping, Jupiter around us Like some old train We'll be rolling down the windows I bet you would we'll catch a nice second win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 Don't you wanna rally again? Find a road with no name, lay back in the slow lanes. Sky's dropping Jupiter around us like some old train. We'll be rolling down the windows. I bet you we're catching our nice second wind. himself more than Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back, god damn you, Faba, can you play that sax, it's hard-ass too, Mr. Know-it-all, think you got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 All of my heart.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 Waarvoor je weet is je show voorbij? Dus draait deze nog één keer, één voor één. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooi vlees voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet op mij. I'm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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens zweer dan niet om mij.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 your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go and pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby. If that's what you